De demonstratie in Israël tegen de regering is voorbij. De demonstranten zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis in Israël wordt aangepakt. Ook vinden ze dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij verwikkeld is. Op het hoogtepunt van de demonstratie stonden volgens de politie ruim 10.000 mensen bij de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. Ook waren er honderden demonstranten bij zijn privéverblijf aan de kust. In Zuid-Afrika zijn inmiddels meer dan 500.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Dat is meer dan de helft van het totale aantal bevestigde gevallen in het hele Afrikaanse continent. Zuid-Afrika staat op de vijfde plek als het gaat om landen met de meeste coronabesmettingen... ...na de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland en India. Er zijn ruim 8100 Zuid-Afrikanen overleden aan de gevolgen van corona. De Belg Wout van Aert heeft de Italiaanse Strade Bianca gewonnen... Onder zware omstandigheden koersten de deelnemers over 184 kilometer naar Siena. Davide Formolo won de strijd om de tweede plek van Maximilian Schachmann. Gisteren won Annemiek van Vleuten eerder bij de Vrouwen. De Strade Bianca is de eerste World Tour wedstrijd in bijna vijf maanden. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt snel af naar een graad of 15 Later vandaag breekt de zon geregeld door, maar er kan verspreid over het land ook een bui ontstaan. Met maximaal 20 graden in het noorden, tot 25 graden in Limburg, is het een stuk minder warm dan de afgelopen dag. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon. Zand Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I